start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Winkeliers zien het somber in. Ruim 80 denkt dat hun winkel deze lockdown niet overleeft. Winkelorganisatie In Retail zegt dat veel van de winkeliers boos en wanhopig zijn. Ze begrijpen niet dat ze weer in hetzelfde schuitje zitten als vorig jaar. Ook zou de compensatieregeling te streng zijn... en kan een deel van de winkeliers er geen gebruik van maken. Nog eens 500 militairen gaan meehelpen met de boostercampagne. Nu al worden er zo'n 1500 ingezet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te prikken. De missionair minister De Jonge is er blij mee fantastisch dat er zoveel hulp is van Defensie van de mensen uit de ziekenhuizen die ons geweldig komen helpen. Van medestudenten, van huisartsen die komen helpen. Volgens het ministerie liggen er ook genoeg vaccins in de vriezer... om alle volwassenen voor eind januari een booster te geven. Een Chinese influencer moet een mega-boete betalen... van ongerekend 185 miljoen euro. De Chinese koningin van livestreaming, vier jaar... kreeg een boete voor belastingontduiking. Tijdens het streamen op social media verkoop ze allemaal spullen. Vorig jaar nog een raketlancering. Er is een niet enige influencer met een belasting Boete. Vorige maand kregen twee anderen er ook een. Hij kwam in de hel van 63 als eerste over de finish in Leeuwarden. Na bijna 11 uur in barre omstandigheden... Reinier Paping, de winnaar van de zwaarste Elstede-tocht ooit, is overleden. De mannen die Reinier Paping achtervolgden, konden hem niet meer bereiken. Moedersiel alleen zwoegde hij door het Friese Noordpoolgebied naar Bartlehim. Over dichtgestoven kanalen en vaarten. Bij de start was het min 18 en ging het steeds harder waaien uit het noordoosten. Paping lag de helft van de race aan kop. Voorbij Vraneker begon ik te denken van uh, ik lig 7 en 8 minuten voor. Ja, je hebt nooit de kans om die LST'er te winnen. En dat staat steeds in mijn gedachten. Reinier Paping was 90 jaar. Het weer, het wordt hartstikke koud vannacht. Het kan flink vriezen. Morgen overdag is het ook koud. Min 1 waar het mistig is. En in de zon maximaal 3 graden. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. warmte. warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu De herhaling van Alternative FM. ...komt uit Telburg en het heet The Docile Bodies. En uh, in het voorjaar hebben ze al uh, Dieke Dance uh, uitgebracht. Uh, dat is een uh, single. En nu doen ze dat met een uh, nieuwe single... ...en dat, uh, dat is uh, deze die je net hebt uh, kunnen horen. Dat nummer dat heet uh, Magnolia. Er um, uh, is ook weer een dagelijkse rubriek... ...die alleen voor de volgers van Conjo Geer is uh, te volgen... ...als je vriendjes met hem bent op Facebook... De Daily Dutchy, en daar zat hij in. En ik denk, dit is wel magisch om te gebruiken in Alternative VM. En dat zal ongetwijfeld zeer spoedig terug gaan komen bij uh, bijvoorbeeld uh, ook in die Excel. En op zondag hebben ze altijd een netlijst. Dus het zal mij niks verbazen als hij daar op een, een of andere manier straks uh, daarin uh, op gaat duiken. Welkom in dit derde uur waar we een. Telefonisch interview hebben we niet... met Marianne Oldenburg van Oat to the Quiet. Uh, dat is op het allerlaatste moment... gecanceld, maar... we hebben wel iemand anders uh, nog niet... Uh, bereid weten te vinden om iets te vertellen... over het nieuwe materiaal wat ze hebben uitgebracht. En dat is Saskia van der Giesen... van La Vachida. dus dat komt zelfs nog uit Noord-Holland... want ze komen uit Amsterdam. Uh, die ga je straks rond half tien horen, maar... we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek... zoals bijvoorbeeld van de Electric Feathers. En dat is ook alweer... in november uitgebracht, maar goed...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 to see if that's all it takes Have you ever, ever tried? Have you ever tried or have you lied? Did it really satisfy? Did you lie or did it make you cry? Have you ever... Up and catch my fall It's obvious there is no end But do you think I would repent Always making The same mistakes Try to see If that's all it takes Have you ever Ever tried Have you ever tried Or have you lied Did it really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 Zetten. Nou, uh, dat uh, hebben we afgelopen zondag ook wel gezien. En op het moment dat ik dat zeg... Uh, is er voor de fans uh, toch nog iets te blijven. Moet je wel naar het uh, Facebook-kanaal van de VIA gaan. Want uh, daar uh, kun je misschien nog het een en ander meekrijgen... van de prijsuitreikingen die uh, de hier coureurs in verschillende klassen uh, hebben. Uh, ja, die, die ze dan gaan krijgen voor hun prestaties. Dat kan van de 24 uur van de man gaan of tot en met de Formule 1. Nou, die Formule 1, dat uh, is wel duidelijk. Dat is voor een hoop Nederlanders misschien wel interessant om dat uh, eventjes te bekijken. En ze hadden er een andere bedoeling mee, die steenkoud uh, met uh, doorzetten. Maar ik denk dat hij zomaar een andere lading uh, mee heeft uh, gekregen. Daarvoor horde je Electric Fetters met Satisfied. Nu, tijd voor een band die afgelopen zaterdag bij collega Willem de Waard uh, te horen is uh, geweest... Althans, één van de twee, Davy Knobel. Maar uh, hij had op een gegeven moment toch wel wat uh, moeite... om de telefoon volgens mij uh, ergens te vinden. Uiteindelijk is het uh, gesprek uh, nog uh, gelukkig doorgegaan. Uh, bovendien uh, kun je het uh, nog uh, terugbeluisteren... bij de collega's van Radio Kapelle. Want daar is het uh, gesprek uh, uh, te horen. Uh, wat uh, collega Willem de Waard met deze Davy Knobel heeft uh, gehad... ging natuurlijk over het album. Namelijk... Only Death Make Icons. En daar staat één weergeloos nummer op. Dat is toevallig ook een single. En dat is deze geworden. Want het nummer dat heet Mr. Wonderman. Ze zijn hier ook nog geweest in het voorjaar hoor. Deze Light by the Sea. En dit is zo lekker. met uh, het nummer 3 van Stentol. Dat is een uh, EP die ze uh, niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Uh, vorige week was uh, Randy nog bij ons in de uitzending... en heeft hij al het een en ander verteld over de EP. En die band is eigenlijk net begonnen. Maar ze komen ja, uit, uh, uit allerlei uh, hoeken van het land uit. Uh, twee, uh, geloof ik, uit Amsterdam... en één uit Papendrecht, dat is Randy zelf... en geloof ik ergens één uit uh, Den Haag. Nou, Dan weet je ongeveer wel uh, waar het allemaal vandaan uh, komt... Nu tijd voor La Bashida en uh, dit is nog een uh, wat ouder nummer van ze, maar je kent het ongetwijfeld wel. De nummer heet False Flag en daarna hopen we nog met Saskia te kunnen praten over de EP die iets lang geleden is uitgebracht, namelijk Old Traditions. Thank you. Labashida-verhaal, dat gaat bij mij nog eigenlijk nog veel verder terug dan 2020 en 2021. De band is al lange tijd eigenlijk al bezig. En ik heb ooit nog eens in een grijs verleden nog wel eens heel oud werk van deze band gedraaid. Dit was nog, geloof ik, van vorig jaar. Maar ze hebben inmiddels een EP uitgebracht. En ja, wat is het dan beter om daar ook nog eens even over te gaan praten met Saskia van der Giesen van Labashida. Goedenavond. Hi. Hi. Um, want uh, over die false flag gesproken, uh, daar uh, gaat nog iets mee gebeuren, geloof ik ook. Ja, dat klopt, ja. Daar um, gaat Sergio Gridelli, uh, met, met, uh, hij is van beeldmakers, hij is bezig met een uh, hele, hele mooie videoclip, vind ik zelf. Mm -hmm. En um, nou, ik mag natuurlijk niet alles verklappen. Maar Doe dat ook niet, video... hoor. Dus, nee, uh, nee. Die, is... die videoclip is in ieder geval met animaties. Dus ja. Ziet ziet er heel erg naar uit. En het is heel veel werk, dus... Uh... Ja. Hij zal ergens begin volgend jaar verschijnen. Ja, want daar uh, zal best wel wat uh, mensuren in zitten, denk ik, om zoiets voor elkaar te krijgen. Ja, absoluut. En hij heeft ook veel opdrachten en die doet we er nog omheen. Hm. Uh, want wij zijn natuurlijk niet zo'n rijke band dat we heel veel kunnen betalen <laughs> of zo. Dus hij doet het gewoon voor ons echt heel erg tof. Ja, uh, ja even over die false flag, want die komt van een album af, heb ik begrepen, toch? Ja, ja, statistieking. Ja, uh, want uh, hoe is het daarmee eigenlijk afgelopen? Hebben jullie daar nog de nodige reacties op gekregen? Ja, ja heel veel recensies eigenlijk, ja. internationaal, op heel veel blogs en, uh, en heel veel goede pers, ja. maar ik, uh, ik heb wel gemerkt um, dat het lastig is als je dan niet kan optreden, want dat is eigenlijk nee. toch wel uh, waarmee die echt bij de mensen komt, zal ik maar zeggen. Ja, ja dat, uh, dat is het ook. Uh, wij, uh, dan zet ik weer even die pet van die redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland uh, even op. Wij vielen destijds voor dit nummer uh, vanwege die viool die erin zat. Uh, want ja. die is uh, op, een, uh, op een hele uh, slinkse en originele manier uh, er eigenlijk in uh, gezet. Dat maakte uh, uh, de muzikale productie ook wel tot wat hij is. Ja, ja dankjewel. Ja, ik, ik ben het nummer begonnen met die vioolpartij... Hmm. En Arne en ik schrijven samen. En Arne heeft het eerst weer die rift erin bedacht. Dus ja. uh, zo ontstaan die nummers dan. Uh, dat is vaak een soort interactie op elkaar ook. Mm -hmm. Ja. ja. Um, het is uh, niet het enige hè, waar, waar we jou uh, over uh, lastig vallen. Want uh, ineens uh, ja, klepperde mij mailbox. En dan ziet er, uh, ja, jullie zitten jullie op Bandcamp. En daar, uh, dan, dan heb ik uh, ergens een vinkje aan staan van... Nou, hou mij op de hoogte als er een nieuw uh, materiaal is. En oh, dat is er nu inmiddels. Ja, dat werkt dus. Ja, dat werkt. Prima, want anders, dan, anders zou ik dat allemaal niet gedaan hebben. En ik denk, hé, hey, ja. dat is leuk, want dan kunnen we dat meteen ook meenemen. En dat heb je natuurlijk ook gezien, dat we ja, er iets ja. mee gingen doen. Um, want, uh, wat, is, wat is de aanleiding om een, toch nu een EP uit te gaan brengen? Nou, als ik eerlijk moet bekennen, het is een soort... hij uh, ja, moet zeggen, we, we hadden nog een paar nummers liggen die... Uh, die we qua sfeer niet op statistiek niet vonden passen, mm. uh, omdat die ja, beter werkte in een semi-akoestische setting. Mm. En um, ik heb in december vorig jaar een kerstnummer geschreven ja. en daar was ik geïnspireerd door de sfeer uh, nu in de stad, om mensen er toch wat van proberen te maken en heb allerlei thema's geval, Ik had de opdracht aan mezelf om een kerstnummer te schrijven, dus dat heb ik gedaan. Mm. Uh, voldoet, denk ik, niet aan de standaard uh, Kerstnummers, maar voor mij is het gewoon een Kerstnummer. Mm. En uh, nou ja, er was ook nog een nieuwjaarsnummer, Fireworks. En toen, dus uh, toen dachten we, nou, dat is dan een leuke Kerstkaart voor vrienden of zo. Ja. En toen zijn we de studio op gaan nemen. En toen kwamen er opeens veel meer bij, want Renato is contrabass gaan spelen. En uh, de drummer heeft erin gespeeld. En uh, toen dachten we, gaan we het toch uitbrengen, zoiets. En, ja. En ik ben zelf ook beeld kunstenaar, dus ik heb uh, douches zelf druk. Dus konden we dan toch uh, ook een kleine productie uitbrengen, helemaal handgemaakt. Ja, nou dan, heb je, ja, heb jullie, dan hebben jullie denk ik ook een gevoel bij van eer van jullie werk. Ja, en het leuke is dat er toen op een heel veel bestellingen ook van andere platen binnenkwamen door die EP. Dus uh, toen kreeg die statistieking uh, plaat op zich ook op. Eens waar aandacht. Er was ja. een New Yorkse DJ die het plaat wilde hebben... en daar aandacht aan wilde besteden. En, uh, iemand in Engeland die ook over ons schrijft. Dus het is heel erg leuk dat we dan... dat ik het gevoel heb van... Hey, er gebeurt nu ook weer iets met die oude platen daardoor. Ja, want uh, dat is ook iets. Hè. Uh, ja, in Nederland is het dan een, een, een bescheidende circuit... om het even zo te zeggen. Maar uh, in Engeland en Amerika... daar uh, zijn jullie ook al uh, redelijk... Uh, ja, als het gaat in de ja, alternatieve sfeer, zo moet ik het eigenlijk uh, omschrijven, toch? Of niet? Nou, ik denk gewoon dat... De, Nederland is natuurlijk een klein land, hè. Ja. Dus uh, ik weet niet of het daar anders is, maar als je kijkt naar het uh, aantal inwoners in Engeland of zo... dat zijn er natuurlijk ook heel veel. Hebben jullie dan het idee dat jullie daar dan meer tot jullie recht komen? Als het weer mag, uh, ook in Engeland, om daar optredens te doen. Nou, we hebben in het verleden ook heel veel in Engeland gespeeld, omdat daar wel heel erg klikt met de muziekscene. Mm. En, uh, dat hebben wij we wel in meer landen. Um, ik weet niet, ik heb gewoon het gevoel dat er in Nederland uh, maar moeten zien wat allemaal na corona is, gewoon wat minder uh, zalen überhaupt zijn voor uh, uh, alternatieve muziek. Er zijn natuurlijk hele goede plekken in Amsterdam, zoals de Nieuwe Anita. Of, ja, ja. Uh, ook hier zijn ook voor mij de favoriete zalen om naartoe te gaan. Want dat vind ik gewoon heel fijn in zo'n sfeer naar concerten te kijken. Ja. En er komen ook fantastische mensen in Nederland. Maar we, we hebben gewoon een relatief een klein circuit, denk ik. Ja. ja, dat is ja, en dan is er zo'n gekke zandwoord die dan uh, dit soort dingen er dan uh, maar eens uh, laat horen. Dat, dat, is, dat soort dingen. Ja, maar dat is weer heel leuk. Dus <laughs> ja. ik denk dat we wel een go goede scene hebben ofzo. Maar ja. gewoon. Uh, minder mogelijkheden voor bent, zo, ja. zoiets. Ja, en, en dus eigenlijk meer aandacht voor de kensington ja. ja, nou over Kensington kan ik even één ding vertellen. Er was hier sprake van dat we. Nou ja, oké. Okay. Als het zou doorgaan, dan zou er hier een hele volle bezetting zijn geweest. Uh, in september met die, uh, met die Formule 1. Hè? Dat, dat was de bedoeling. En daar hadden ze dus ook nog... Uh, van die zogenaamde side-events. En daar wilden ze dus ook een uh, een of andere... ja, uh, nou ja, goed, uh, muziek, uh, muzikale omlijsting hebben. Alleen, onze burgemeester die heeft het een beetje laten ontvallen. Er is één ding waar hij enorme hekel aan heeft. Dat is aan Kensington. Dus, oh. <laughs> ja, dus als die op het, uh, op het formulier stond... dan ging ook die hele vergunning niet door. <laughs> dus, oh, zo. Dat is, uh... <laughs> ah, dat is meer een grapje natuurlijk. Hè? Maar, uh, nee, ja, maar die heeft echt een, heeft een hekel aan. Een Kensington, dat weet ik in ieder geval. Uh, maar ja, hij is ja, gewoon op de radio. Ja, nou dat heeft hij niet gezegd. Maar, uh, maar uh, hij, is een, hij is een muziekliefhebber, uh, de, net als ik. Dus hij houdt ook meer van dat rafelenrandje, uh, van ja, dat ja, soort dingen. Dus, oh, ja. dus, dus in dat opzicht uh, denk ik uh, dat, hij, uh, dat hij wel degelijk ook uh, uh, wel een zwak zou hebben voor jullie. Uh, nog iets wat mij op ja. is gevallen. Uh, ik zag dat jullie ook een tijdje terug uh, bij uh, Joshua Bowen van de Irrational Library zijn geweest. Ja, dat klopt, ja. ja. Wat, wat was daar uh, de aanleiding uh, om, uh, om daar te komen? Had, had Joshua jullie gevraagd of, of wat dan ook? Nou, we zijn eigenlijk, dat optreden is al drie keer verplaatst door corona. oh, oh ja, ja. Ja, en toen uiteindelijk, kwam er weer een lockdown en uh, toen ben ik met ja. Dus, uh, Maar wij kennen Josje al heel lang, we hebben ook uh, al in het verleden van hem gespeeld. Ja. Um, ja, dat is denk ik uit te zien ofzo. Uh, Josja heeft ook vaker... Ik heb ook vaker een, een kerstfestival georganiseerd. Dat Josja ook een keer gepresenteerd. Ja, ja, ja. De kerstbestand, alleen kon dit jaar dus niet doorgaan, jammer genoeg. Want daar had ik heel veel zin in. dan had ik wel een hele leuke expo. Maar ja, ja dat kan allemaal niet natuurlijk. Dus... Uh... Ja, dat is, dit is al, alle, al, langer, al jarenlang bestaand contact eigenlijk. Ja, dus, dus, nou ja, goed. Het is, uh, ik, ik, ik, ik stond er eventjes zo van... Oeh, dat, dat daar zit ook een link in, zag ik. Ja, ja, ja. ja. Natuurlijk een beetje met de Haarlemse zien Want Arne komt oorspronkelijk uit Haarlem. Aha. Dus dat ja. verklaart al eigenlijk een hoop, denk ik. Als ik het zo hoor. Ja, we hebben wel een soort connecties daar. Of zo van dat we dat altijd uh, leuk vinden in Haarlem. Ja, ja uh, ik denk ook uh, dat er uh, ook Haarlem heeft uh, dat soort waar ik denk dat jullie muziek daar ook uh, graag uh, wat publiek uh, trekt. Heb ik het idee. Er zijn al, daar zijn ook wel van die plaatsen waarvan ik denk uh, dat La Bechida uh, wel tot een recht zou kunnen komen. Dan heb ik het niet over patronaat. Maar een beetje wat meer van die, van die ja-café's of wat dan ook. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja. ja, dan had je, je, nou, het wordt zo te lang gesprek, maar je had inderdaad dat dingetje. Ik vind het gewoon heel spannend hoe het verder gaat na dit alles. Dus, ja. uh, uh, uh, uh, uh, ja, ja. Maar goed, we gaan het afronden ook inderdaad. Uh, old Traditions. Uh, ja, nog. Uh, ja, wat, wat, wat, wat kun we er dan nog over zeggen? Uh, het is zonder uh, drums opgenomen. Mm -hmm. Maar er komt. Uh, uh, um, het is het kerstnummer dus van de EP. Mm -hmm. of, ja. Ja, ik vind het wel een kerstnummer. Ja. <laughs> en um, het is een heel atmosferisch nummer, vind ik zelf. Dat is het titelnummer, uh, daar hebben we het over, hè? Het, ja, titelnummer. Ja, heel goed. Um, uh, we hebben, uh, Arne heeft een vioolarrangement gespeeld, geschreven. Ja. Helemaal gecomponeerd met, uh, er staan een heleboel violen over elkaar. En die heb ik ingespeeld op altviool en uh, viool. nou um, ja, ik denk dat we mensen maar moeten gaan luisteren. Dan gaan we hem ook nu laten horen. Hier is Lamarina met Old Traditions. Die had op een gegeven moment hè, een beetje maling aan. Aan release Friday. Wat ze wel eens uh, doen op uh, zo'n streamingsdienst. Uh, en die dachten, weet je wat, op 5 december is de goed heilig man in het land. Wij brengen die uh, op die dag uh, lekker onze single Tower uit. Wet heet de band, komen uit Amsterdam... en daarvoor een andere Amsterdamse band... namelijk Labashida met Old Traditions. Uh, het klinkt ook totaal anders... dan wat we eerder al van deze band hebben gehoord. Vorig jaar hadden ze nog een wat steviger album uitgebracht. Um, goed, we gaan uh, nog even heel snel door met uh, materiaal te draaien. Waaronder een primeur. Want dit is de primeur van vanavond. Rowan, morgen komt deze single uit. En dat nummer dat heet Chess... De bloed blijft toch kruipen waar het niet gaan kan als het gaat bij Rowan. Uh, ze komen uit de Zaan, want daar uh, maken ze dus uh, deze muziek uh, uit Noord-Holland. Dus uh, volgende week is er weer een uh, 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf, mensen. Want uh, we hebben dat een beetje opgeschoven naar, uh, naar voren... Heeft nog te maken met deze jongen. Want er is nog sprake dat hij nog, wellicht, naar een van de Waddeneilanden gaat. Maar dan moet Peppy en Kokkie wel meewerken. Want als, hij ook nog, als we ook nog eens gaan besluiten om alles dicht te gooien op de hele dag... Ja, dan, heeft het, dan heeft het bezoek weinig zin, denk ik eerlijk gezegd. En dan zit hij gewoon bij de jaarwisselingen hier. En wat we dan gaan doen op de 30 ste december... Ja, dat is dan nog maar eventjes uh, om het even. Um, er wordt iets uh, aan gedaan, dat, dat, dat sowieso. Um, even dus vooruitlopend op wat er dus volgende week uh, gaat plaatsvinden. Er is ook live muziek. Want dat is ook bij diezelfde en eerder genoemde Willem de Waard afkomstig. Uh, Mankers, uh, een van de twee uh, oprichters van dat programma Zwaardvis. Johans Visser maakt deel uit van uh, die band. Dus dat uh, volgende week. Daarbij is ook uh, een einde gekomen aan deze aflevering van Alternative FM. En we sluiten af met Servus. Dat is een band uit... Amsterdam. Stevig. Dat wel. En het komt van een EP. Eigenlijk bijna een album. Want er staan epische stukken op. Van ongeveer 16 minuten. Dat uh, duurt deze niet hoor. Die, uh, die is uh, minder dan 5 minuten. Maar het uh, EP'tje heet Ignis. En dit is Paragon of Ruin. Tot volgende week. Dag.